De minister Van Weel wilde de actie tot nu toe niet afkeuren. Verkiezingswinnaar Jette van D66 deed dat wel meteen. De regeling om boeren uit te kopen die veel stikstof verspreiden... heeft niet de gewenste besparing opgeleverd. Ongeveer een derde van de boeren die in aanmerking kwamen doet niet mee... schrijven media, waaronder NRC. Ze trokken hun aanvraag terug of twijfelen nog. Twee jongeren worden verdacht van zes bommeldingen... vanmorgen in Groningen en Drenthe. De meldingen gingen over een woonlocatie voor asielzoekers en vijf scholen. Op zeker één daarvan krijgen asielkinderen les, zegt RTV Drenthe. Het was vals alarm, bleek al snel. Je zou het niet verwachten van een elektronica-keten... maar Blue gaat fietshelmen verkopen. De directeur had pas geleden een ongeluk op de fiets... en raakte daarbij een paar tanden kwijt. Het was misschien niet gebeurd met een helm. Maar een helm bespaart je sowieso hoofdpijn na een val, zegt hij. Het weer van Weer Online... In het zuiden regen, in het noorden later sneeuw. Er is kans op ijzel en gladheid. Ook morgen sneeuw in het noorden met een harde oostenwind. In het zuiden regen en het is min 1 tot plus 5. En dat was het nieuws op Slam. Het is uh, 7 uur geweest. Blijf hier voor Sarah Larsen ook Dean Norro zometeen. Slamverkeer op Flitsmeister. Geen vertragingen, geen flitsers. Lekker doorkarren.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 At your travel agency and at Mindshift.com. Het is sale bij Bol met kortingen waar je ja tegen zegt. Zoals opbergboxen van onder andere is nu met top 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle kortingen bij Bol. <lacht> of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm?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 Slam. Kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En Waag, de gok van je leven. Slam. Patrick, Erik, Jan en Julia. En wij doen zo de Slam Winterspelen. Je maakt kans op hele dikke prijzen hier in de Slam Middagshow. Dus blijf erbij. Ook voor Ray, Dinoro. En nu eerst Sarah Larsen.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 in no time weg vandaag. Maar misschien zit jij nog in een dikke laag winter wonderland. Oh misschien zit je al de hele dag ingesneeuwd binnen. Heb je nog geen stap buiten in de sneeuw gezet. Ben je al de hele dag bezig met het maken van igloos sneeuwpoppen en de meest bizarre winterstunts in de sneeuw. Alles kan hier wat wij doen vandaag. De Welkom terug bij de Slam Winterspelen. Gisteren hebben we editie 1 gedaan. Wij dachten, joh, er ligt nog sneeuw hier en daar. Dit is editie 2. Hoe werkt het? Wij hebben een uitdaging voor je. Als je die uitdaging voltooit uh, en je stuurt mm -hmm. bewijs in de Slam app dus foto's, video's maak je kans op een mega leuk Slam Winterspelen prijspakket. Oh wow. Je houdt jou lekker warm. Ja, is dat de hint die we geven? Dat, ja. Het pakket houdt je warm. Het oh, houdt dat is een Het is een warmhoudpakket. Warm, warm mm -hmm. Ja, nou, ik ben benieuwd wat voor uh, uitdaging je bedacht, Pet. Want gisteren was het pissen in de sneeuw. Ja, dat is wel gelukt gisteren. Ja, die ging hard. Ja, het die ging heel probleem. hard. Ja. Plas het was het slem logo in de sneeuw. Zijn we klaar voor de uitdaging van vandaag? Maar ligt er eigenlijk nou wel genoeg sneeuw bij iedereen? Want oh. in Amsterdam is het allemaal wel Ja, beetje maar, maar kijk, jij maakt nu die, die, die, die echt... De grachtengordel fout. Oh. Amsterdam is niet Nederland. Nee, dat is waar. Amsterdam is een vieze opgewarmde ja, stad. Dan het smegen warme riolering. En het buitengebied ligt prima. Of ja, wat is binnen buiten? Maar goed, uh, uh, daar waar niet Amsterdam uh, staat als je binnenrijdt... daar ligt misschien nog wel sneeuw. Zijn we klaar voor de opdracht? Jazeker. De mooiste sneeuwengel wint een prijs. En dan wil ik gelijk iets toevoegen. Want een sneeuwengel, dat is natuurlijk leuk. Ja, easy peasy. Uh, maar wat nou als we doen dat als jij dit in badkleding doet... dus je maakt het voor jezelf ook net een beetje kutter... En Jules is onze jury. Jules is onze jury. <laughs> Jules. Jules is onze jury. Ja. Uh, dan uh, krijg je nog een bonusprijs. Oh. Is dat een Gaat goed idee? A2 niks voor niks, te winterspelen natuurlijk. Ja, ja de, de, de, de winterspelen. Dames en heren, okay. kleertjes dus, uit, in die bokser, in de sneeuw, engeltjes maken. Precies. Dus luister je nu thuis of op kantoor, ligt er nog wat sneeuw in de buurt... Maak een sneeuwengel. En het liefste, in badkleding. Of... Onderbroekje mag natuurlijk ook als je dat graag wil. Dan win je een bonusprijs. En Julia is onze jury. Kom maar op met die foto's. Die gaat de foto's en video's bekijken. Het bewijs dus in de Slam-app foto's, video's. Je moet niet je achter onderbroek zetten. Dat vind ik echt heel raar. Onderbroekje. Nee. Onderbroekje. Gewoon onderbroekje. Slipje. Hey. Wat wil je dan? Hey. Badkleding. Oké, okay, uh, kom maar door. slam Slam-app. Hey. My husband is coming. Even naar uh, Julia, onze jury. Wat betreft de Slam Winterspelen. De opdracht is, maak een mooie sneeuwengel in de sneeuw. En uh, in badkleding levert je extra uh, prijzen op. En uh, stuur een foto via de Slam App. Uh, hebben, hebben we al een winnaar? Ja, nou, mm, nee, geen winnaar. Geen winnaar? Giel heeft wel ontzettend zijn best gedaan. Maar die kun je niet goed? Oh. Ja, hij vindt meer een rondje. Ja. Oh. Ik vind geen engel. Dus die heb ik afgekeurd. Mark, en bedrijfskleding, dat vind ik nogal een paar lagen te veel. Ja, dat vind ik ook een beetje makkelijk. Het je kan. Je moet wel iets voor de nou, prijzen over de jury, hè? Oh, excusez ja. oh, ja. mooi. Ik vond bedrijfskleding best wel leuk. Maar... Nee. Nee? Nee. nee. Oké, okay, nee, ik vond het toch niet leuk. We willen natuurlijk badkleding. dat snap je zelf ook wel. Dat levert nog meer prijzen op, toch? Precies. Oké, okay, dus de uh, Slam Winterspelen opdracht geef, is ja, vandaag... Dan geven ze nog eventjes een sneeuwengeltje maken. Ja. In, um, ja... Hoe je wil, maar in badkleding levert extra prijs op. Dan heb je echt het, het goede slam-prijspakket te pakken voor vandaag. Ja. Dus uh, een foto via de slam-app, wees er snel bij, want uh, het kan nog wel eens spannend worden. Nieuwe, Nieuwe muziek. Nieuwe muziek. Ontdek je op slam. U stay Jack Stallion John. Turn the lights off. Nieuwe. Nieuwe muziek. The ring of fire. Hockey. Ring of fire. And it makes a fiery ring Bound by wild desire I fell into a ring of fire The ring of fire In de de Slammiddagshow, Ring of Fire. Zometeen, uh, ja, het verlossende antwoord. Heeft er iemand een mooie foto gemaakt in de sneeuw, als sneeuwengel? Het liefst natuurlijk in badkleding. Je hoort het zometeen in de Slammiddagshow. Ja, ze, ze komen binnen. ja. Taylor Swift komt ook binnen, zometeen hier in de Slammiddagshow. Hoor je hui.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 Street. 18 plus speelbus. Ja. Serieus? Zo. Oh. Oh. Wat een geld! 15.0. Tot verdikken. Ben jij de volgende pascode loterijwinnaar? winnaar Gun jezelf die Holland-Amerika Land Cruise. Boek alvast de Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van veel vroegboek Ontdek je cruise op hollandamerica.com.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 Het weer van Weer Online. Vanavond gaat het overal in het land uh, regenen. En er is ook kans op gladheid. Oh. Morgen, ja, ja, in het noorden veel sneeuw en veel wind. In het midden en zuiden dan weer regen. Maar later in de avond ook weer sneeuw. Oh, godzijdank! ja. En dan dus met iets van min 10 gevoelstemperatuur... en ook een enorme storm en ja, zo. Morgen maar wordt mij... wel echt uh, heftig. Dit weekend ook Ik echt denk dat akking je akking dat koud. zo allemaal een beetje zelf bij moet denken. Ja, nou ja. Dit weekend in ieder geval lekker, uh, <laughs> ja. lekker binnen zitten. En zou ook wel ook. Maar <laughs> maakt niet uit. een ik hier nog dan Geef het. Hier. En jij wordt er geflitst al. Oh god jongen, ik, ik schrik er even van. Jazeker, oh. er wordt geflitst. Sterker nog, uh, stond er net nog maar één op. En dat ook nog op N-weg. Er zijn A-wegen bijgekomen. A6, Lelystad-Muidenberg bij Almere, 52,8. Trouwens goed aan Faschieten, uh, die woont in Almere. Leuk. A9, Alkmaar, Haarlem bij Heemskerk, 57,9. En de laatste flitser. Oh, dat moeten we al pas als we terugrijden zo jongens. A10, nieuwe Meer, Koentenol bij Amsterdam, 28,9. De sluit! Ja, we zitten weer in de Slam Winterspelen. Stuur je mooie sneeuwengel in via de Slam app. Patrick, Erik, Jan en Julia. Ben je zo meteen misschien wel een fantastische Slam prijspakket? Kelvin komt eraan. En dit is Taylor Swift. Lekker een classic van Kelvin Harris hier bij Slam. Feel so close. Nou jongens, dan gaan we naar de finale van... De Slam Winterspelen! Volgens mij is het gelukt, hè, Jules? Het is gelukt. Opdracht is vandaag, maak een sneeuwengel. De mooiste sneeuwengel wint een prijs. En als je dan het nodig is in badkleding weet te doen, wist te doen... dan, uh, ja, dubbelprijs, toch? Precies. Ja, maar we hadden zoiets van, je kunt het altijd proberen. Uh, uh. Ja, en uh, ja. het is gelukt. Jullie is onze jury van vandaag. Ik ga eerst even naar Sander. Hallo Sander. Hey San. Hey, goedavond. Ik uh, m, m, allereerst, ik, moest, ik, ik schrok even toen ik jouw filmpje zag, maar vooral hoorde ook. Ja, ja, ja, dat snap ik wel. Ik uh, schrok er zelf ook een beetje van. Ik had het uh, iets uh, iets prettiger ingeschat. Zal, uh, zal ik hem even laten horen? Gaan iedereen hier in de studio ook? Ik laat hem even dus horen. Is ja, het zo dat uh, hij valt? Hij laat zich achterover in de sneeuw vallen. Ja, precies. Dat dat is het geluid wat je hoort. Ja. <truh> Dit is... Ik hoor het weer trillen. Je, je dacht dat je voor de trampoline stond, pik? Ja, ik, ik weet het niet. Ik, ja, ik ben nog nooit op ski vakantie geweest. Ik denk, oh nou, ik man, Dat moet maar wel kunnen opvangen. Ja. Het, het is zo naar de knal houden. Alleen maar 10 ja. centimeter sneeuw, hè, Sander? Ja, ja, ja. Goed, ik, uh, ik dacht toen, check. ik heb er ook echt maar één seconde over nagedacht. Dat blijkt wel. Ja. Nou, en uh, ja, dat was het. Ik waardeer ontzettend uh, je inzet. Uh, we gaan voordat we naar het eindoordeel van uh, Juul gaan... wil ik ook nog even naar Joyce. Hallo Joyce. Hallo. Jij bent voor de bonusplaats gegaan. Jij zegt het. Nou, ja, kijk. Ik zie een filmpje binnenkomen hier in de slam heb. Jij hebt niet heel veel meer aan, Joyce. Nee, Joyce, dat moest toch? Ja, je moest niks, je moest niks. Alleen de camerapositie was bijzonder. We kregen een beetje het idee alsof we de godharten Ja, Nou, dat valt wel mee, toch? Ik kunt gewoon de maar goed. Ja, dat zei ik echt. Het zou nog kunnen met tien stadsbussen naast elkaar. Hey, ehm... Nee, ik wilde even zeggen, Joyce, wat knap dat jij zo snel je badpak kon vinden. Tijd. Ja, die ligt boven in mijn la, dus ik ben naar boven gerend, hup dat ding aan, en mijn dochter geroepen, jij moet filmen, jij bent gek, zegt ze, ik zeg, dat maakt me niet uit, ik ga gewoon liggen, hup, meteen filmen met die handel. Dus zo, eigenlijk. Nou, dus we hebben er een filmpje van je gekregen met, uh, ja, met jou, Joyce, in, in de achtertuin, naast de kliko uh, in, uh, <lacht> in, in een badpak. Ik moet zeggen, Joyce, waar uh, woon je, want er lag nog best wel wat sneeuw in jouw achtertuin. Ja, graag. Ik, ik, ik, woon, ik woon in Leids, nou, ja ja, ik woon in Den Haag, ja. Wat Haag, hoor ik net. Leidsdenhaag. Leids okay. Leidse, Leidseveen, Leidseveen. Leidseveen. Oh, Leidseveen. Oké. Okay. Ja. Ik ga even naar Jul, ja. uh, want Jul is natuurlijk onze jury. Er zijn meerdere instellingen binnengekomen. Maar die van jullie die sprongen er wel uh, uit. Ja. Vonden Erik Jan en ik. Maar Yul, die gaat uiteindelijk dan toch bepalen wie er vandoor gaat. met die fantastische slam middagshow, Winterspelen, oh, nou, nou, dat laat ik aan jou, Livie. Oh, ehm. Um, nou, jullie hebben allebei. Um, ja, veel moeite gedaan. Ook geleden. Sander heel erg. Ja, Joyce een beetje. Um, <lacht> <laughs> maar ik denk toch. Nou. Omdat uh, Sander heeft het vanmiddag opgenomen. En Joyce toch echt net. Dat Joyce toch echt de grote winnaar is. Oh, yeah, Joyce. <hierlijk>! Oh, Gefeliciteerd. En hey, dit waren ze jongens, de sled Winter spelen. Als er nou uh, maandag weer sneeuw ligt, kunnen we het nog een keer doen, hè? Ja, dit keer tot tot het einde Wat de dagen of in de, dit de zomer kan natuurlijk ja, ook. Heel graag naar de Slammiddagshow met Erik Jan, Patrick en Julia. Maak er moois van. Jojo! Patrick, Erik Jan en Julia. De Slammiddagshow. Slam. -middagshow. Slam. ook tien voor 8 is, dus we noemen het ook gewoon even de slimme avondje voor de vorm voor deze keer. Hè. Precies. Wij hadden um, net de winterspelen. Ja, een <laughs> grandioos succes was dat, hè? Bies. Ah, ja, ik vond het erg leuk om te doen, De slem winterspelen. Je... We hebben echt lijpe luisteraars. Ja, dat, ik vind dat zo leuk. Maar jij had het ook iets, Jo? Ja, ik dacht, we kunnen het ook nog even hebben over de spelen in bed. Oftewel, oh. het lievelingsonderwerp van ons allemaal. Sex. Seks. Oh, ja. Uh, Oh, dat is of ja, de afgelopen jaren is een zeer onbekend terrein voor me. Wat heb je allemaal Wat gedaan? gedaan? Nou, over ja, ik heb weer een ontzettend leuk onderzoekje weer gevonden. Oh, okay. uh, Dit vind uh, jij leuk, hè? Ja, Dit dat, je leuk. Het is vooral dat uit onderzoek is gebleken... dat wij uh, in de winter... de winterspelen... Hm. Uh, minder vaak neuken. Oh, je moet het beestje ook gewoon netjes bij de naam. Ja, okay. We gaan ja, nog gelijk we, over op neuken. Okay. neuken. We hebben er, ja, dus voor, acht, voor acht. Nee, we hebben er minder, minder zin in door de. Geen zon, zo? je hebt een lage energie. Ja, nee. Het is ben. eigenlijk heel goed om het wel te doen. Oh. Want dan blijft je mind ook positief natuurlijk, hè? In deze. Maar ja, wacht even. afhankelijk van je partner natuurlijk, hè? We doen het echt minder. je zit toch in de winter veel meer binnen. Je zit veel meer naast en op elkaar. In de winter doe je toch juist meer. In de zomer is het veel te heet. Oh, dat, dat, ja, dan hoor jij dus niet bij deze... Nee, blijkbaar die niet, niet maar ik verbaas ja. me over die... Ik weet wel dat de zon helpt. En hè, dat het helpt voor je... Ja, maar jij kan mij niet wijsmaken, uh, pik. Dat als jij dan maar zeggen... Uh, op... Uh, Erg op een strand langs Thailand... Uh, in, Tha uh, in Thailand ligt... Met je vriendin. En dan is het nu uurtje op 6, zes, zeven. Dat is lekker zwoel. Dat dat hetzelfde voelt. als dat je met twintig lagen. van buiten. nat van de zijkende sneeuw binnenkomt. <laughs> nou, Heb je al dus weer gelijk. Waar, in. Want onze Joyce lag echt wel toch met haar bikini in de sneeuw. Ja. Nee, maar. Dat is niet het punt. Maar waar nee, had je uitgezocht? Wat nou, had je uitgezocht? Uh, uh, nee. Isitoos <laughs> heeft. zelf ook weer de grote seks-enquête. Uh, oh. gepubliceerd. Nee. En ja, dus alle seksfeiten boven water weten te krijgen. Dus wil ik even graag met jullie doornemen. Oh, graag. Oh, mogen wij dan raden? Aparte dingen in. Of aparte feiten. Oh, okay. in. Tuurlijk mag dat. Gaan wij raden, yeah? jij? Ja. Uh, okay. Hoeveel van de mannen vindt het orgasme van hun partner belangrijker dan die van hunzelf? Oh, ja, ik eindig altijd met de Pleasure Was All Mine. Dus ik, ik, uh, oh. ik zeg 20%. Nee, ik denk wel meer. Echt waar? Ja, ik denk dat heel veel mannen dat wel belangrijk vinden hoor. Maar dat is ook een stukje trots wat mannen hebben. Van uh, ja, ik wil ook trots. Je ja, moet een Oké. Okay. <laughs> ja, <laughs> ja, toch? Ja, ik denk dat mannen een stukje. trots boommachines! Misschien ben ik heel erg aan het generaliseren hoor, maar ik, dat idee heb ik. Oké. Okay. Dus ik denk wel 60%. Oh jezus. Zoveel? Nou, misschien wel. wel mannen, hè? Uh, oh oké, okay. nu zijn wij mannen <laughs> niet... Nee, die... het is 36%. En... Oh. Ja. De beetje. De guldenmiddeweg. We zaten, We ja. zaten... oké. Okay. Okay. Dan nou. de bewering dat vrouwen constant hun orgasmes faken is niet waar. Oh. Hoeveel procent van de vrouwen geeft aan nog nooit een orgasme te hebben gefaked? Oh jeetje. Oh. Uh, 10% weer. Nee, toch dan mag ik toch ook niet hopen. Maar ik denk wel ja, ik denk wel, ik denk wel... 30. 41 procent. Oh, oh, dat is best wel goed. Dan zijn wij mannen. Mannen, mannen, mannen hey, hey, luke luke. Hey. Okay, volgende. <laughs> Dan, dit dus weekend bij heel een beetje een, een vieze visagiet, maar goed. Welke aanraking wordt het meest gewaardeerd? Is dat <laughs> ademen en fluisteren? Oh, de laborsetje. Oh, daar word ik echt over oh, is dat is freaky. Lichte klappen of tikjes pas op die bal houden zacht strelen ik, oh, ik, dan denk ik toch wel uh, zacht strelen denk ik ja denk <laughs> ja. ik ook zacht strelen ja is zacht strelen yes. Yes. Yes. op de yes. laatste plaats staat ook krassen K ja maar <laughs> krassen okay. ja dat verhaal heb ik ook een keertje gehad dat wil wow. ik nooit meer ja, meemaken ja, die nagels dan nog in je rug. ja precies dat oh, oh, dat heb oh, ja, ik ook wel eens gehad. maar dat is niet grappig ik heb dat die moment is het ook helemaal niet leuk zo'n moment moet ik direct naar GGZ weet je wel? echt waarom wil je mij volgende de volgende hoe lang duurt Toos? Nee, Niet zo lang. Hoeveel <laughs> procent van de mannen voelt zich ongemakkelijk bij het onderwerp mannensekspeeltjes? Oh, oh zo'n 80 procent. Ja, ja misschien wel ben heel veel. ongemakkelijk daarbij. Ik niet, maar ik denk de gemiddelde man wel. Ja, jullie zien mij ook niet heel snel met een budplak uh, gezellig ja, rondlopen. Ik zeg door de, door trouwens de Ikea. Zo, ik niet, maar ik, ik, ik praat ook niet heel makkelijk met andere mannen over hun hoe noem je zo'n ding. So, so, fire. So, so, uh, nee, zo voor, de, voor de man. Oh, Zo'n so, pocket -pussy. Oh. Ja, maar, is ja, maar neemt, dat je is je ziek. Dat is gewoon lijpen. Ah, dat is toch nou, gewoon een nummer nou, 1 mannenspeeltje? Nee, nee, nee helemaal niet. Wat dan? <laughs> nee. Jij hebt echt een hele rare vriendenclub, ouwe. Dit is Wat gewoon, is dan een nummer 1 mannenspeeltje? Wat is een nummer 1 mannenspeeltje? Nou, je hebt allemaal van die... Lego? truck. Nou, raad maar. Nog even het procent, jongens. Eh... Uh, Mannen ja, toch Heel 80 veel. Procent, schat. Nee, 23 procent. Huh? Nee, dat <laughs> ja, Had ik veel hoger verwacht. Je zegt dat een stelletje gaylords gevraagd, je oh. Nee, nee. Oké, no. nou. oké. Okay. Okay, dan de laatste. Ja. Hoeveel procent van de Nederlanders is zeer tevreden met zijn of haar seksleven? Oeh, ik denk, uh, ik denk dat dat tegenvalt. Ik zeg uh, 40 Zeer tevreden. Ze oh, zeer tevreden. Vind ik nog aan de hoge kant. 25 kamp, ja, want ik denk dat in, in zo'n onderzoek zijn er ook uh, mannen die al 20 jaar getrouwd zijn. Die ja. hebben we een, op een gegeven moment wel een keer gezien. Jongen, na een maand was er reclame. <laughs> ik zeg 15. keer de rotonde linksom. 15% procent. de rechtsom. <laughs> <En> dus, <laughs> Jij nou weer, wat ik dit nou weer? Dat is je advies, ja? Het is 20%! procent. Twintig procent. Twintig procent. Oh, wat ben je toch iemand zat na een paar weken? Hè? Dat blijkt maar weer. Ja. Nou, jij spreekt voor jezelf, hè? Spreek voor jezelf. Ja, maar jij bent echt een knappe vrouw. Die heb ik nooit De gehad. De speeltjes er ook, hè? Gebruik elkaar. Gebruik eens deze kou. En deze is een sneeuwbui om lekker nader tot elkaar te komen. Lekker te gaan krassen in elkaar. Ja, weet je, dan zeg ik... Nou, ik, nou he, dat is kras en vachtenwegen. Playstation sneeuw, nou. Broeder, ja. Ja. Applaus voor jullie aan Sex Heerlijk. Ah. Like the words of a song, I like hear you call. Like a thief in my head, you criminal Wij zijn er maandag weer, jongens. We wensen jou een fantastisch weekend. En morgen de Mix Marathon om 6 uur in Hoppakee, de Oké, lekker man. We nogal weer vrijdag natuurlijk. Het gaat snel als je. Uh, <laughs> ja, het leven gaat snel als je inkomen komen ligt. Ik, ik, uh, nee, het was een gezellige, weet je een leuke dag. Jullie hebben bedankt voor je leuke feitjes. Uh, graag gedaan. Ja. En uh, tot maandag, jongens. Fijn weekend. Ja. Doei. Doeg. Slam coming up. for